Verkeer uit de richting van Almere kan volgens Rijkswaterstaat nu drie rijstroken gebruiken. Maar tussen tien en drie uur is ook vanuit Almere richting Amsterdam maar één rijstrook beschikbaar. Verkeer vanuit Amsterdam kan vanaf nu wel ongehinderd over de nieuwe weg rijden. Luchtvaartmaatschappij EasyJet schrapt veertien vluchten van en naar Schiphol vanwege stakende Nederlandse piloten. Die hebben vanochtend vroeg het werk neergelegd en vliegen niet tot twaalf uur vanmiddag. De piloten eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en een beter pensioen.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 7 kilometer tussen Ippenburg en door. Op de A4 naar Rotterdam, bij in Benelux. 3 kilometer na een ongeluk. Technische problemen op de A7. Hoornzaandam. 10 kilometer tussen Avondhoorn en de wormer De spitsstrook kan niet open. A28. Zwolle richting Amersfoort. Na een ongeluk tussen Strandhorst en Nijkerk. 5 kilometer. En langzaam rijden op de A27 vanaf Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en Utrecht-Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met 24 uur per dag muziek en informatie Head up to the sky Ja, en dan kijk ik tegenover mij en dan zie ik geen Albert Jan Waar is Albert Young dan? Oh, ik weet het hij is de boot ingegaan. Hij is de boot ingegaan. Oh, oh, arm arme Albertjan. Nou, met nou, deze nou. wind. Goedemiddag oh, maar Albert Albertjan heeft zeemansbenen. Goedemiddag Ja uh, zeker. Nou ik heb hem ja. gezien hoor. In zijn pakkie. Dus, uh, ja, hij dat, wat gewend, dat ziet er he? helemaal goed uit. Ja die heeft wel, ja, ja, echt wel. Zeker echt wel. Sportgoedjes ja. eronder. Helemaal ja, goed. Ja, ja. We gaan ook uh, vandaag eens even kijken hoe het met hem gaat. Hè. Gaan we even kijken of hij nog uh, aanspreekbaar is. Ja hij is bij uh, je ja. service heel. Dus, ja ja ja ja. ja. Spannend. Spannend. Hartstikke leuk. Ja. zo dadelijk daar uh, veel meer over. En uh, wat gaan we nog meer allemaal doen? Wat gaan we allemaal doen? Och jee, nou het programma zit hartstikke vol. Want er is ook van alles te doen in Zandvoort natuurlijk. Wat hebben we toch een wervelend dorp, hè? Um, nou ja, we gaan natuurlijk even de evenementen bekijken die er allemaal zijn. Dat zal zo rond half vier uh, plaatsvinden. Um, half drie natuurlijk het weerbericht. En uh, helaas, helaas... Ook al schijnt de zon hier heel vaak uh, na het weerbericht... gaan we kennis maken, of kennis maken, kennen we kennen het natuurlijk al lang... gaan we afscheid nemen van een Zandvoorts zonnestraaltje... die we heel erg zullen gaan missen in Zandvoort. Ze komt hier langs vanavond, vanmiddag. Dus blijf luisteren en dan kunt u ook horen uh, hoe haar leven verandert... en uh, dat we haar moeten gaan missen. En wie het is. Dan, en wie het is, ja. ja dat, dat is misschien Dat allemaal. is nog even een verrassing. Ja, dat verklappen we nog niet. Nee. Anders zit u alleen maar te huilen en dan hoort u helemaal niet met de vrolijke muziek die we draaien. Nee, dat doen we nog niet. Even kijken, dan hebben we het dier van de week zoals gewoonlijk... om half vijf en om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Uh, ik heb een mooie, mooie van Albert Jan gekregen om voor te lezen. Dus ik hoop dat ik hem net zo mooi kan voorlezen als dat hij hem achtergelaten heeft. En uh, we gaan natuurlijk bellen vandaag. Want vandaag zijn de Sandvoorts Masters op het circuit... En uh, daar zit onze uh, getrouwbe collega Willem. En die zit al te popelen om ons van alles te vertellen over de aankomende sterren. Want laten we eerlijk zijn, uh, Max Verstappen is ook zo begonnen. Zo is He, het. Dus je weet nooit wat er in de kweekvijver allemaal rondrijdt vandaag. En er doen heel veel uh, Sanforders mee hoor, dit weekend. Alleen niet aan de Formule 3. Dat, dat dan is wel weer jammer. Oh, dat is zeker jammer. Ja. Oh, dat had ik nou wel weer stiekem gehoopt eigenlijk. Maar goed, uh, al met al en tussendoor hebben we natuurlijk uh, een, een nieuwtje links en een nieuwtje rechts. En uh, jij hebt natuurlijk, uh, ik zag je wel slepen, met die zware koffer naar boven ja, nee, heb muziek Ja goed, ik weer uh, meegenomen. voldoende bij me. Dus, Kijk eens aan. Uh, bij deze, aan. deze over twee platen gaan we naar Sequina, circuit. Naar Willem van deze en een van die twee platen is bailar Elvis Crespo. zomerins van dit moment. Helvis, Crespo was dat, en bij laar. een lekkere zonnige plaats op de zaterdagmiddag bij CFM en het zonnetje schijnt in voort. Het uh, kwart over twee en voor de eerste keer vandaag schakelen dus we live over naar het Park Zandvoort... naar Willem van Inzen. Want Willem, jij bent het hele weekend bij de Zandvoort Masters. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, ja. ja. dit weekend op het uh, Park Zandvoort uh, ADAC uh, Masters. En, uh, dat is uh, een Duitse automobielorganisatie uh, die uh, races organiseert. Onder andere uh, GT-racers... Uh, een race die uh, nu aan de gang is, een race over een uur. Maar in dit weekend ook uh, de toch uh, al onbekende masters op uh, Formule 3 niet meer zo grootschalig als in het verleden die uh, Formule 3 races, maar toch hebben we hier een veld van uh, 16 uh, deelnemers. En kijken we even naar het verleden van de Formule 3 van de Masters. We kijken even naar een aantal winnaars. Als we kijken naar het huidige uh, Formule 1 uh, startveld, dan vinden we daar uh, als winnaar terug van de Masters. Uh, onder andere Valtteri Portas, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton en niet te vergeten natuurlijk uh, Max Verstappen. Ooit winnaars hier uh, van de Masters en nu actief uh, in de Formule 1. Ja, het is nog steeds uh, dus een belangrijke klas als uh, opstap naar de Formule 1. Het, de Formule 3 is uh, wel degelijk nog een belangrijke klasse. Het is wel zo, uh, we hebben Formule 3 uh, hebben een Europees kampioenschap. Veel van de teams en de toppers, uh, ja, die prefereren toch uh, dat kampioenschap. Uh, vandaar dat het startveld ook uh, wat kleiner is. En de toppers uit Europa niet echt aanwezig zijn op een enkele na dan... Uh, die en dat kampio's rijdt, maar toch ook nog uh, budget vindt om hier op Zandvoort actief te zijn. Want ja, een van de redenen waarom niet al die teams hier zijn is dat... A, wordt er hier uh, op Zandvoort met de gereden met een andere merkbanden... als dat ze het hele seizoen rijden. Ja, dat is een hele omschakeling uh, voor rijder, voor team, qua afstelling, voor auto's en dergelijke. En niet vergeet ook het budget, één uh, zo'n raceweekend uh, qua Formule 3... Ja, dat kost voor een team met twee, drie auto's... Uh, moet je het gauw rekenen op uh, nou eerder uh, 100.000 of meer... als uh, beneden de 100.000 euro. Zo ja. he. En als je dan gaat voor een heel Europees kampioenschap... dan ga je toch uh, daar dat uh, budget uh, in steken. Oké, okay, ja, die race die vindt uh, later vandaag plaats, uh, Willem. Nou ja, dat is uh, race 1, hè? het is zo. Uh, ze hebben twee races ook, uh, Formule 3. Vanmiddag hebben ze er één en die bepaalt eigenlijk de startopstelling voor de race van morgen. Okay, morgen de winnaar, die mag zich uh, master of uh, Formule 3 uh, noemen. Oké, okay, nou als we naar het hele weekend kijken, het is uh, vrijdag natuurlijk uh, begonnen. We hebben inmiddels uh, twee races gehad en de laatste was de ADAC uh, GT Masters. Ja, die Zijn die exact... binnen? Die is in de laatste ronde nu uh, onderweg. De eerste race die we gehad hebben, dat is de Formule 4. Nou, dat is een uh, gigantisch groot startveld. Zo'n uh, 36 uh, Formule-auto's met allemaal jonge honden. Ook bekende namen daarin. Om maar een naam te noemen, Mick Schumacher. Uh, de zoon uh, van zevenvoudig uh, Formule 1 coureur uh, Michael Schumacher. Ja, Mick, uh, die wist het morgen ...als derde te die strijdt ook om de titel in de kampioenschap samen met uh, Nieuw-Zeelander... Uh, ...Joey Mawson... En die Monson, die komt uit voor een Nederlands team, een Amersfoort ...en die is uh, vanmorgen de race uh, te winnen. Zij gaan later op de dag nog een race rijden en morgen ook. Uh, maar dat is de Formule 4 ook actief uh, tijdens het weekend. Wat we ook zien en daar doen dan uh, wat Nederlanders ook uh, verder aan mee. Dat is de Clio Club, daar zien we onder andere. Sebastian Bleedmolen, Michael Bleedmolen en onze uh, plaatsgenoot Dylan Koster uh, als deelnemer. Oké, okay, dus uh, inderdaad ook Zalvoorters uh, uh, vertegenwoordigd in die klasse. Ja, in de Clio Cup uh, wel degelijk. Dylan Koster uh, zelf natuurlijk. En het uh, certainty uh, team van uh, Dylan Koster. Oké okay, Willem, uh, heb je al een, een winnaar van de ADAC GT Masters? Ja, ja, wel degelijk zijn ze zojuist afgevlaagd. Uh, en de winnaars rijden met uh, z'n tweeën en maken dan halverwege een pits op de winnaar. De race is gewonnen door de equipe van uh, Jaan, die rijdt samen met uh, Fransman uh, Kevin Hester. Uh, zij rijden in een Porsche 911 GT 3 R. Eh? tweede werd... Uh, Conor Di Filippi met uh, Christian Mies. Die rijden in een Audi R8. En derde werd daar in die race, uh, moet ik even kijken, Robert Renauer en Martin gingen Die even ineens in een Porsche 911 GT3R uh, onderweg zijn. Man van de race, of eigenlijk team van de race, maar toch wel het team van uh, Jaap van Lagen. Die samenrijdt met de Oostenrijker uh, Norbert Ziegler. Die rijdt in een Lamborghini. Vanmorgen met de kwalificatie ging het niet goed. Met ze in de eerste ronde werd uh, Zietler er afgetikt in de kwalificatie door een overige deelnemer. Dat impliceerde uh, dat zij als 24ste van start moesten gaan. En uiteindelijk zijn ze toch gefinist op een keurige achtste plaats. Dus als ze morgen de kwalificatie wel uh, goed uh, volbrengen... is er alle kans voor uh, ja, vandaag of morgen wat verder naar voren... en misschien dan op het podium te eindigen. Dankjewel Willem voor dit moment. Je blijft het hele weekend de races voor ons volgen. En straks verderop in dit programma komen we bij je terug. Willem van deze vanaf het circuitpark Zaltvoort. En hier is Milo, Howling at the Moon. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar.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 Zoals zij de Milo en zijn hit Houding at the Moon. Is even wachten op Dolly, Dolly Dolly. Ben je er al? Ach, ik heb het hier zo druk. Ja, ja je oh, je rot, hè? Kilo's vliegen eraf. Je rot. <laughs> www.cfm-live.nl om mee te kijken. Rennen de Dolly door de studio. Geweldig. Dolly, het Zandvoortse nieuws in het kort. Ja, uh, nou, ik heb even uh, zo gauw één berichtje. Um, gisteren hoorde ik toevallig uh, dat er actie is ondernomen... op uh, het verzoek van de twee Zandvoortse dames, hè? Sandra Driehuizen en Toet Kraaienstein... Uh, die alle twee afhankelijk zijn van een, uh, van een hulpvoertuig... Om, uh, om, om, om, om zich voor te bewegen. Uh, Toet heeft een uh, scootmobiel en Sandra die heeft een driewieler. En nou waren zij vorige week van plan om lekker een tochtje door de duinen te maken... maar helaas Pindekaas. Dat ging niet lukken. Dat lieten de toeganghekken niet toe. En uh, toen hebben zij contact opgenomen met de PWN... En uh, voordat ze het wisten... Uh, was de lokale pers... en de regionale pers... hield zich ermee bezig. En uh, nou, wat ik heel bijzonder vind... en dat, dat, dat mag dus echt in de krant... en ik ben blij dat wij dat eerder kunnen zeggen... dan dat de krant het kan drukken... de PWN heeft het allemaal al in orde gemaakt. Dat is snel... Dat, is toch niet, dat, dat zijn wij niet meer gewoon in onze maatschappij. Hè? Ze hebben het vorige week aangekaart en nu zijn de hekken al aangepast. De hekken in de Watstraat en de hekken aan de Sofiaweg... bij de ingang van de Duinen zijn toegankelijk voor uh, mensen met scootmobiels en met driewielers. Dus ja, ook was... zij kunnen gaan genieten van de duinen. Ja, PvdA zei ook echt, uh, van. we uh, waren overtuigd dat dat gewoon uh, toegankelijk was. Dus... Ja, nooit, nog nooit had iemand dat, uh, dat gemeld. Uh, uh, nee, ze hadden nog nooit een teken ontvangen... dat dat niet goed zou functioneren. En nu dat dat teken binnenkwam... nou, nog voordat er in de raad vragen gesteld kunnen worden... tijdens de raadsvergadering, is het euvel al verholpen. Nou, mijn, uh, mijn hoedje gaat af... en ik Maak een diepe buiging. Zo is het een pluim voor PWN. Zo is het. Zometeen gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Blijft het zo, Dolly, of wordt het beter, slechter? Uh, dat wil je nog, nog wel bij de ogen's. hè? Beter, uh, beter, beter, beter, slechter. Beter, slechter. Uh, nou, joh, dat is zo uh, duidelijk. is Laura Brenneken. Oh. Hoor je Laura Brenneken en de self-control. Ja, inmiddels uh, half drie. Dolly, die tegenover mij zit, zit er helemaal klaar voor. Met het weerbericht voor de komende dagen, Dolly. Ja, laat die bij maar komen. Nee. Oh, niet? Nee. Oh, oh, begrijp ik het weer helemaal verkeerd. Nee, die komt ook niet hoor. Want uh, het, het, hoewel het mooie zonovergoten weer tijdelijk even is afgelopen... maar het, het is vandaag zeker nog niet slecht. Deze ochtend waren er wat wolkenvelden binnengekomen. Het begon hartstikke mooi. En toen die wolkenvelden met hier en daar een buitje. Maar vanmiddag schijnt geregeld de zon en is het overwegend droog. Er waait wel een stevige zuidwestenwind. En over land is de wind vrij krachtig en aan zee krachtig tot te hard. Windkracht 5 tot 7 maar liefst. De temperatuur is wat lager dan gisteren... maar is met een graad of 22 nog altijd prima. Nou, vanavond is het droog met opklaringen. In tegenstelling tot gisteravond, hè? Wat een avond, jongens, jongens, jongens. Maar komende nacht neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op buien. Daar gaan we weer. Ja, gewoon op tijd naar huis vanavond erop, hè? Dan, ja, ja, ja. Niet ja. wachten tot de kroeg dicht gaat, want dan heb je kans dat je een plansbuik krijgt. Dat doe ik nooit, Dolly. Oh, doe jij nooit? Nee. Oh ja, dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben er nooit s'nachts, hè? Dus ja. Nou goed, de zuidwestenwind... ik denk altijd maar dat die man altijd in de kroeg hangt, weet je nee. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard... en de temperatuur daalt naar 16 graden. Nou, morgen, dan is het zondag 21 augustus... de dag van de zomermarkt. Nou, laten we hopen dat we wat moois krijgen. Eens kijken, ach god, nee, het weerbeeld ziet er duidelijk minder uit. Er is minder zon, dat is niet zo erg... maar daarentegen zijn er veel meer buien... En bij die buien is ook kans op onweer. De west- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur is met hooguit een graad of 19... toch wel duidelijk te laag, te laag voor de tijd van het jaar. Ik zien wat maandag tot er met woensdag gaat brengen. Want uh, ik heb van de week iemand op tv horen zeggen... dat het dan echt prachtig gaat worden. Maandag zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon... Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait nog een stevige westenwind. Dinsdag en woensdag schijnt de zon flink... en bij niet meer dan een zwakke geleidelijk naar zuidoostenwind... wordt het ook warmer. Maandag 20 graden. Ja. Dinsdag gaan we naar 24 graden. Woensdag gaan we naar ongeveer 27 graden. Neem je ons nou in de maling? Nee, ik... Is het echt waar? Ja, het, is echt, het staat hier. Nou ja, Albert-Jan heeft het voor me opgeschreven. Dus die heeft het uitgezocht, denk ik. Of zal Rico Schreuder het uitgezocht hebben? Waarschijnlijk Rico. Rico, hè. Nou, en Rico die heeft het meestal wel bij het goede eind, hoor. En uh, vanaf donderdag... Dan is het ook uh, prachtig weer. En het volgende weekend is het ook nog prachtig zomerweer. Dus dan kom ik je niet helpen, Harms. Met volle zonneschijn en temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dat nou, doe je helemaal goed, uh, Dolly. Dank je wel voor het weer voor de komende dagen. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, meteopagina.nl. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl.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 Niet meer loop, je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog, hoog, hoop. stuur en versnelling, wordt te wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Je geeft hoop, hoop, hoop en Je geeft hoop, hoop. Eens even kijken als we dat ene schuifje open gaan doen. Of we dan blub blub blub horen. Of dat het wel goed gaat. Oh. Je weet het niet, hè? He? Oh. Albert Jan. Goedemiddag. Oh. Onze man op het water. Op hoe? het water, hoe is het daar? Nou, jullie timing kon niet beter zijn, want ik heb uh, zand onder mijn voeten uh, gekregen. Oh! Want uh, het, is, het is niet allemaal, ja, vanmorgen uh, de lucht naar race. We hebben de start natuurlijk vanmorgen gehad, tegen een uur of 12 En toen waren wij ook op zee en we zagen natuurlijk een gigantisch mooi startveld. Alleen het, het, het, het wordt je 5 tot 6 graden al, uh, 5 tot 6, 6 uh, meter per seconde. Dus het waren behoorlijk hoge golven. Daar Kijk, eerst door de branding heen, dus dan daar aan toe. Maar dan daarna denk je, nou dan wordt het nou al wat rustiger. Ja? Maar nee, er stond dus een hele strakke wind. Poepo. Ja. Maar we, was, we hadden vanmorgen eerst werkoverleg gehad... Ja. en uh, de, de, de, er waren twee boten van de uh, watersportvereniging Zandvoort. De een ging mee met de lucht- en tuinrace. en de ander, daar zat ik natuurlijk op... die zou een, de windsurferbaan uitzetten en uh, de windsurfers uh, gaan volgen. Dus wij voeren een beetje voor Zandvoort op en neer. Ja. Kan je wel trouwens mededelen dat de eerste, eerste katamarans al gefinished zijn? Maar oh. voordat daar de, de prijsuitreiking en de uitslag van bekend is... Dan is het na vijven, dus het is na de uitzending pas, dat oh. dat dan wel berekend worden. Ja. Maar goed, wij, waren dus op, op, wij, waren, wij stonden te wachten, of zaten op het, de ruige zee, te wachten op de windsurfers. Nou, er kwamen er wel geteld twee op de startlijn af. Twee, twee stuks. Goedemiddag. Goedemiddag. En je En een heel parcours benen. voor uh, ingezet. <tiedacht> ja, tijdens, tijdens de briefing waren er nog drie. Ja, oké. Okay. Toen waren er nog, nog twee. <tiedacht> Tien kleine en, dingetjes. Uh, maar ja, die, die, die wind was dermate sterk. Dat uh, in onderling overleg met de, met de, met de, met de, met de windsurfers naast ons uh, uh, in, in zee. Van jongens, zullen we dit maar niet doen? Want er stonden vier moties gepland. Dus die eerste ja. die is uh, niet eens begonnen, om het zo maar eens te zeggen, want het boeit veel te hard. Dus uh, wij hebben uh, alles weer keurig opgeruimd, de bodem, is oh. weer, weer schoongespoten. Ja. Maar goed, nu, uh, nu zijn de eerste, eerste katemarans die zijn binnen, maar het waait dermate hard. 5 tot 6, wellicht met windstolen tot 7. Het is al heel spectaculair om te zien. Ja. Maar uh, ja, voordat de laatste binnen zijn, er zijn er een heleboel alweer gestrand, net zoals vorig jaar. Ja. Uh, die, hebben dus, uh, die zijn dus uh, halfweg gestopt. Die worden nu door een soort bezemwagen uh, weer naar de watersportvereniging Zandvoort teruggebracht. Uh, maar het is, uh, het is, op zee is het echt, uh, echt heel erg onrustig. En, en waarom zijn die uh, bepaalde katamarans dan gestopt? Nou, al was het, het niet trokken met deze windkracht. Is dat, is dat te zwaar of is dat te ja. eng? Of... Nee, nou gewoon uit voorzorg. Voorzorg. Ik bedoel, je, je, je kan Veiligheid. je een aan, aan varen, maar dan oh, okay. verder van huis. Ja, dus uh, ook door de sterke stroming, ja. je denkt van de watersportvereniging, nou dan ga je richting Noordwijk. Ja. Maar, maar de Reddingsboot, niet de Reddingsboot, maar de Reddingsboot, een auto, grote four-wheel drive. Ja. Die moest helemaal rechtsaf richting Zandvoort om de gestrande catamaran weer op te halen. Dus je geeft. Ja, ja. De, dus ze hebben niet alleen te maken met een sterke zuidwestenwind... maar ook nog eens een keer met de stroming. Dus het is voor een aantal niet mogelijk gebleken... om, om door te zeilen naar het remweiland... of naar de, naar de boeien moet ik zeggen. Ja. Dus uh, langzaam maar zeker komen ze nu gedruppeld. Maar wat gaan die dingen hard zeggen? Het is een schitterend schouwspel. Ja, ja want... op de Jan, is, uh, is de route nog uh, aangepast vanwege de harde wind of niet? Nee, nee, de route is hetzelfde gebleven. Het is gewoon, laten we zeggen, in een rechte lijn uh, richting Katwijk. Daarna, een beetje, ja, ik zeg het even heel simpel, rechtsaf. Of een beetje rechtsaf richting uh, Remboei. Dan terug naar Noordwijk en dan weer langs de kust terug naar Zandvoort. Dus die, die baan is niet aangepast. Dus die wordt, nu, nu, die wordt dus nu verzeild. Nou ja, gelukkig. Het zonnetje schijnt. Het is prachtig weer, alleen die wind is behoorlijk uh, uitdagend. En het vergt ook veel van boot en bemanning. Ja, geweldige prestatie van uh, de katamaren zeilers uh, die, het, uh, die het vandaag gaan redden. Uh, nou ja, er zijn er inmiddels twee gefinisht. Maar dan krijg je dus punten totaal, wat voor soort boot is. Het zijn verschillende katamarans. Dus dat moet allemaal in categorieën worden opgedeeld. Ja. Maar wellicht als ik daar straks nog meer informatie over heb, dan uh, zal ik jullie die toe toekomen. Ja, ja. En, en is er nou morgen ook weer een race? Ja, het hele weekend staat bom en vol activiteiten. Voor suppers, servers, uh, kiteservers. Uh, het het, het, kijk, de halfmodus is natuurlijk de luchtduinen de uh, zeil, uh, Katamaran zeilrace. Yeah. Maar uh, omdat de watersportvereniging 50 jaar bestaat... Uh, zijn er zijn veel meer activiteiten uh, dan alleen maar de katamarans. Je kan, je kan suppen, je kan surfen, je kan kitesurfen. En, en, en waar is dat voor de mensen die dat ook mee willen maken? En waar, uh, waar is het vertrekpunt en het eindpunt? Bij de, reddings, de, de reddingsbrigade in, uh, in, in Noord. op de Zuidboulevard. Op de Zuid, Zuid oké. Okay. de Zuid. En uh, als je daarom, daar naar beneden loopt, dan krijg uh, je schouwspel aan het schouwen. Wat leuk. Zeg, en uh, morgen wordt er dus wat minder harde wind verwacht. Als ik het goed heb, ja, en dan heb je kort op dus... ook nog voor allerlei activiteiten. Ja. Dus het is twee dagen voor Watersportliefhebbers, zowel actief als passief. Absoluut een aanrader, zeker met dit weer. Ja. En met deze, deze winter, als je spectaculaire zeil, zeilboten wil zien in volle vaart in het planeet, dan ben je van harte welkom bij de Watersportvereniging. Zandvoort. Nou, kijk eens aan. Ik kijk erop even ja, helemaal duidelijk. ik denk niet dat die gaat morgen, ofwel? Ga je nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik jij zit niet? in de studio jij natuurlijk. Jij zit weer in de studio, ach joh, nee, jij hebt nee, toch ook niks in je leven? He? Morgen ga ik, ga ik weer aan het werk. En morgen ben jij ook in de studio. Ja, ja hij is ook ja. weer aan het werk dan. Oh, dan. Zal ik dan morgen de zee opgaan, om jullie te vertellen? Ga jij morgen de zee op? En uh, is er rodes toevallig al in de studio? Nee, dat hadden we nog. Was een verrassing. Ja, zeg even oh. gedag tegen oh, Albert Oh ja, nee. Ze is, ze is in de studio hoor, zeg Albert even Jan. Zeg even ja, ja, ja. Het is toch al verraden nu, dus. Uh. Ja. Hallo Albert. Hey. <laughs> Wat leuk dat je er bent, joh. Ja, dankjewel. Ja, nog wel. wel. Ja, helaas, helaas, ik moest werken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja hard, zware, werken, zware hard werken, hard werken, hard werken. Het is een vergeven, maar ja. Zware baan en nog voor niks ook, in feite. Nee, niet hè? te geloven. Albert ja. Young, dank je wel, hè. En veel dankjewel. plezier daarop. Kleine daar nog. Doetjes. Doei. vanmiddag in de studio. Hat in de Heer. Zijtje, mijn Zegt, uh, ja, de ventilatoren die moeten aangezet worden. Ik krijg er een blosje van. Ja, ja, ja. ja. Van de warmte. Ja. Zo, dat was Nelly. En Hat in de Ja, onze gast van vanmiddag. Ja, ik zei het al, ik zou het weerbericht gaan doen. En daarna had ik dan een ander weerbericht. Want een van onze mooie zonnestralen uit Zandvoort gaat bij ons weg. Ja, maar alleen, maar alleen, alleen fysiek, niet vanuit het hart. Nee, oké, okay, maar wat hebben wij daar nou aan? Ja, nou, nou, nou. We nou, nou. Nee, zie je, mooie nee, woorden. Mooi, mooie foto's op Facebook. Oh en... ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Ja, toch? Nee, ja, maar goed, ik hou we, je wel we, de we gunnen hoofd we. het je ook van harte hoor. <laughs> ja, zeker wel. Want, dames en heren, waar hebben we het over, luisteraars? We hebben het over Katty... Uh, en uh, Cathy is uh, in de jaren dat ze hier in Zandvoort woont... want je bent niet een echte Zandvoortse. Hè? Je bent hier uh, zo'n twaalf jaar geleden naartoe gekomen. Ik ben hier aangespoeld. Aangespoeld, maar oh jee. Uh, <lacht> ze, ze heeft het daar niet bij gelaten. Ze heeft zich... Uh, Zoveel, uh, in zoveel dingen ontwikkeld. En, en we hebben zoveel dingen met haar mee mogen maken... in die twaalf jaren. Dat het eigenlijk net lijkt alsof je hier altijd al geweest bent. Ja, he? zo voelt het voor mij ook. Ik heb ja. me zo kunnen ontwikkelen in Zandvoort. En zoveel ja. mooie dingen kunnen doen. Dus dat is, ja, ja, we kennen je natuurlijk in, in eerste instantie... van, uh, van jouw praktijk. Ja. Uh, waves aan ja. de boulevard onderbouwenspellers. Ja, klopt. En uh, daar heb je al heel veel uh, mensen geholpen... Uh, om weer... Uh, Mobiel te worden, zeg maar, en uh, ik had het in naast balans uitgerekend. Te komen. Ik ja? heb, uh, in de afgelopen twaalf jaar zo'n 23.000 behandelingen gegeven oh. en zeker duizend mensen behandeld eerlijk. Ja, zo. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is veel. Dat je Voor... denk, wow. ja, ja, duizend mensen, dat is, dat is veel. Op een, op een dorp waar 17.000 mensen wonen... had je ook veel mensen die van, vanuit het hotel kwamen, hotelbouwers mm, of niet? Die hebben niet eens meegerekend. Oh, die heb je nog niet meegerekend? Dit was gewoon de, de standaardbehandelingen. Jeetje, Mina, mij toch. Ja. Nou, en dan hebben we je natuurlijk ook nog uh, meegemaakt op een kunstzinnige manier, hè? Je ja. hebt uh, uh, cd's gemaakt, uh, songs geschreven, gezongen... Uh, clips getreden. gemaakt, uh, opgetreden... Uh, jeetje, Mina, wat niet, wat niet. je ja, hebt al veel gedaan, hè? Ja. Je hebt heel veel <laughs> gedaan en je hebt heel veel indruk ja. gemaakt hier in Zandvoort... Ja, en de... nu ineens, nu ineens uh, kwam er een kans bij jou voorbij en gaat een droom waarheid worden. Vertel eens aan de mensen wat, wat een kentering er in je leven gaat komen. <laughs> wat ga je doen? Het, uh, ik, ik ga inderdaad verhuizen naar de Seychelles. Er zijn, uh, er zijn 113 eilanden in de Indische Oceaan, groep eilanden. En ik ga daar werken als uh, wellness expert en uh, head spa therapist en yoga docent. Kijk, nou ja. dat uh... Op een uh, heel luxe resort, op een privé eiland. Ja. En uh, ja, paradijs op aarde. Zo ja. mooi. Ja, ja is, ja, het is okay. kijk een ander verhuist gewoon naar Haarlem of uh, hoog uit Amsterdam of iets, weet je wel. Maar. Ja, meteen goed aanpakken. Of van de zee naar de bossen. Nee, nou, de Seychelles. En ja, ik heb een, een ik heb prachtige, altijd prachtige naam ook, dat eiland. Ja, het eiland is Felicité. Zo. Mooi hè? Ja. En het resort heet Zeelpassion. Passion, Zeele Jeetje. Ja, ze ja. past ook echt wel bij mij hè. Ja, nou, dat vind dat, ik wel, uh, ja. En als, als je zo die, uh, en, uh, ja. die functieomschrijving uh, uh, zo even vertelt... dan is dat jou ook op je lijf geschreven, natuurlijk, hè? Ja. Ik denk ook dat ja. zij... Wie, wie is er blijer? Zijn zij blijer dat jij komt of ben jij blijer dat jij gaat? <lacht> <lacht> <lacht> nou, ik moet zeggen dat ze ook heel erg blij zijn met mijn komst. is dus echt, ik voel ja, me heel erg uh, welkom. En uh, ja, het leuke is, ik ben in 2008 naar Azië gegaan... toen ik bezig was met een duinresortplan hier in de Duinen. En ik wilde onderzoek doen. En toen ben ja. ik dus naar Azië gegaan en twee van hun resorts bezocht. En zij horen bij de top vijf van de beste wellness resorts in de wereld. En ik was er echt op slag verliefd. Ik denk, wauw, als ik ooit voor zo'n organisatie kan Kijk. werken, wel echt gaaf zijn. En daar begint het dan al. Dus ik volg ze al acht jaar. En op ja. een gegeven moment zag ik dus een paar weken geleden, maar dat is helemaal niet zo lang geleden, dat ze met een ja. nieuw resort bezig waren op de Seychelles. Ik denk, oké, okay, dat staat echt bovenaan mijn lijstje. Ja. En ik zag vacatures. Ik denk weet je wat? Ik uh, haal mijn, mijn cv, uh, het stof van mijn CV af. En ik had al twaalf jaar niet gesolliciteerd natuurlijk. <laughs> nee, natuurlijk niet. En ik solliciteer dat? en ik word gebeld. Uh, of ik krijg een mail van en uh, een gesprek en een uh, hele leuke bazin. als ze nog jonger is, dan is mijn hartstikke leuke meid. Ik zeg ik wil jou 1 september hebben. Oh oh oh oh. En denk je ja, natuurlijk? Hoot tot de botel. Slik. Ja. Uh, ja, ja ja ja ja. Op stel en sprong moest je natuurlijk nu van alles wel gaan regelen. Ja. Ik geloof dat je, je vertelde me van de week... dat je iets, iets uitstel hebt genomen. Ja. Hè? Omdat het toch nog wel heel veel voeten in de aarde ja. heeft... om zomaar weg te gaan. Dat gaat niet. Zeker nee, niet als inderdaad. je eigen praktijk hebt. Ik wil inderdaad op ja. mijn praktijk, uh, gewoon, uh, dat ik het goed, met een goed gevoel kan achterlaten. Dat ik alles ja. heb geregeld. Ik ben in een onderhandeling met twee collega's. En ik heb voor de zekerheid nog wel een oproepje geplaatst... om te kijken ja. of er nog meer collega's zijn. Ja. Maar ik heb twee, met twee favoriete collega's... Uh, zijn we nog in een onderhandeling... En uh, ja, het, het ziet er goed uit. Ik heb echt, uh, als het doorgaat met die twee... dan ben ik echt heel gelukkig, heel blij... En dan is het een kwestie van alles administratief goed regelen. En dat uh, ja, heeft wel meer tijd nodig. Je het goed ja, doen? dat snap ik. Dat ik begrijp. wil niet dat daar niet zitten uh... en hier nog dingen te regelen hebben. Ik nee. wil echt gewoon alles goed Franker, achterlaten. En, uh, maar ja. je hebt, we hebben het over achterlaten. Maar is het definitief? Of zeg je, nou, dit is gewoon een, een keer een zijsprong die ik maak... en uh, ik verwacht dat ik met een aantal jaar toch wel weer terug ben... Nou, ik, ik hou. Eh, hou je het helemaal open? Ik hou het open, maar ik heb mijn ik heb appartement hier, die hou ik aan. Ja. Uh, mijn spullen sla ik op. Dus Sandvoort blijft voor mij in mijn thuis. Oh, gelukkig. Nou, kijk, ja. oh, kijk, kijk. kijk, ik, zie, kijk, kijk. Ja, ja. ik zie Rob al met een zakdoekje langs zijn voren <lacht> gaan. Die dit oh, gelukkig. Helemaal blij. <lacht> Dankjewel. je wel. Ja, nee, Sandvoort uh, heeft mijn hart gestolen. En ik, ja. ik, uh, ik heb hier gewoon mijn plek. Ik heb hier zo mooi, fijn, gelukkig. Ik ga niet weg omdat ik niet heel happy ben. Hè. Dus ik ga nee, nee, op een hoogtepunt weg. Ja, ja, ja. En omdat ik gewoon qua werk gewoon zoveel kansen nu krijg. Veel meer ja. dan ik eigenlijk hier kan doen. Nee, je zou gek zijn als je het liet liggen. Daarom, ja, en uh, ik zit op een leeftijd dat het ook net nog allemaal kan. Ja. En ik, uh, ik, ik heb een contract voor twee jaar. Maar ik besef wel, als ik binnen deze organisatie uh, eenmaal me genesteld ben en mijn gedraai gevonden, ja. dan, dan is de sky the limit. Want ze ja. zitten op de mooiste plek op de aarde. Ze zijn bezig met een nieuw resort op Bali. Kijk. Op Fiji. Nee, goed. En ik ga nu helemaal me meehelpen met de spa opzetten. Nou, wie weet kan ik dat op Bali doen. Dus. Ja. Het biedt wel zoveel mogelijkheden dat ik denk van, moa. Helemaal het niet klinkt, Het klinkt goed, hè, Ja, ja het klinkt klinkt een beetje jaloers, Hebben ze daar eigenlijk? wel een lokaal radio Ja, ik, radio ook, ik ben ook ja. Hebben ze daar een lokaal radio <lacht> Daar <lacht> moest ik net ook aan denken. Daar gaan we ja, mee, hè, Donnie? Daar gaan we mee, hè? Ik wel. Ja, ja als, als ze op een of andere manier een afgekeurde oude opoe uh, <lacht> kunnen plaatsen... In, <lacht> in het personeelsverstand. <lacht> Nou, ik had al bedacht, ik ga stiekem af en toe mensen kidnappen. Ja. En als je in de krant ziet staan, er zijn weer op mysterieuze wijze mensen uit zandvoort verdwenen. Dan, dan zit ik erachter. Hey, dan moeten we zoeken in feliciteit. Ja. ja, precies. En als je echt googelt, dan is het echt schrikbarend. Want dan zie je een hele grote kaart met heel veel water. En dan moet je echt uitzoomen, uitzo of inzoomen, inzoomen, inzoomen. Ja, inzoomen ja, en dan zie je ja. een puntje. En dan moet je nog meer inzoomen, inzoomen. Dan zie je een paar puntjes. Dus dan moet je nog meer inzoomen. En dan zie je een heel klein puntje. En daar ga ik zien. Op dat puntje. Op dat ene puntje. Gelukkig zijn wij als Nederlanders <lacht> al heel erg gewend... om in te zoomen, om te zien waar we zitten op ja, aarde. Ja, dus ja, precies. Dat is niet heel erg nieuw voor je. <lacht> Het uh, maar, hoofdeiland is zo groot als Texel. Maar uh, daar zit dus zo'n. Uh, wat voor soort mensen komen daar eigenlijk? Weet je dat al? Ik heb geen idee. Het is, uh, uh, het is niet zo... bepaalde nationaliteiten die daar naartoe trekken. Veel uh, Amerikanen bijvoorbeeld of iets, het, of. Ik denk het, Amerikanen, het is een Frans-Engelstalig uh, land. Ja? Of landen, ja, eilanden. Ja. Um, dus, uh, ja, dus sowieso uit de Engelstalige landen. Uh, ja, misschien rijke Russen, rijke Arabieren. Uh, ja. Um, ja. Sterren uit Amerika. Als we je daar dan maar niet die ze kwijt gaan nee. raken. Want dan, dan is Zandvoort af. <lacht> Oh mijn god, oh mijn god. Nou kom, ja, je weet kom nooit ik, ik heel lop. zandvoort op, weet ja, je Ja, ja, ja, ja, leuk. <laughs> en dan laat je al die windmolens lopen. Ja, ja precies. Die eventueel geplaatst die worden gaan worden. Met, Zo is het. We maken gewoon een happy, uh, shiny people community ja, van. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, We moeten een beetje gaan afronden trouwens. Ja, ik ja zie het. is je? wel we gezellig, maar, maar, ja, we gaan op naar het nieuwse weer. Nou... Maar, maar, maar, ja. Maar, ja, ja, ja, we ja. gaan natuurlijk afscheid nemen van Cathy. Ja. Nu eventjes symbolisch, want je bent hier nog wel een paar weken. ik ben nog drie weken. ja. Maar uh, collega Albert-Jan en uh, Rob hadden toch gemeend... om je niet helemaal met lege handen weg te laten gaan. Ah. En een ook kleinigheidje... van Dolly hoor, ook van Dolly. Ja? Okay. ja is dat is ook voor jou. Ook, ook, voor ook jou. van mij. Oh. En uh, uh, iets, oh. iets tastbaars, zodat je toch nog eens een keer aan ons zult denken... Oh. en dat je even terug kan mijmeren over dat mooie Zandvoort. Oh, nou, pak leuk. maar uit. Kijken wij even mee op www.cfm-live.nl. Ja, ja. Allemaal inzoomen, mensen. <laughs> Want uh, net zo groot als het eiland is ook het cadeautje. Ja, die is leuk! Jee! <laughs> I like Wat is Stansfoort. het? Kijk! Ja, die is leuk! Ja, je krijgt zo'n hele dikke Vooraan knuffel. de koelkast. Die, ga die gaat een ereplaatsje krijgen. Echt leuk. <laughs> Mooi. Super, nou. dank jullie wel. Ja, Katien. jij ook bedankt. We wensen je een heel veel moois stoel op het uh, nieuwe eiland. Felicity in de Seychelles. Dankjewel. Je kunt al, ja. kun er altijd nog bellen... Hè? dat ik live in de studio vanuit de Seychelles... Kijk, hè? ja, dat gaan een we verslag, doen. Ja. Even hey, ja. horen hoe, hoe het weer daar is. Daar? Ja. Ja. En of ze, en op ze <laughs> al een studio gehuurd heeft voor ons. Ja, heel dus, goed. Ja. Voor de gasten. <laughs> <laughs> nou, Katien, je was ook bekend vanwege de muziek. Hè? Nou, uh, als laatste gaan we dan nog een plaatje van je draaien. Spitaal. Oh, down. wat leuk, wat leuk. Ja, leuk. Ja, hè? De speciale uitvoering dit trouwens ja.